Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Hoho. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Politieuniformen die moeten worden vervangen... gaan niet langer de verbrandingsoven in. Vanaf komend jaar worden de politieemblemen en logo's eraf gehaald... en dan is de kleding prima te recyclen, blijkt uit een proef. Tot nu toe werd politiekleding verbrand om misbruik door criminelen te voorkomen. Ook oude kleding van Defensie en de brandweer wordt gerecycled. De Indonesische vulkaan Anak Krakatau blijft in activiteit toenemen. Het gebied rond de berg waar niemand mag komen wordt daarom uitgebreid. Vanwege de aswolken laten de autoriteiten alle vliegtuigen omvliegen. Na de uitbarsting van zaterdag en het tsunami wordt gevreesd voor een grotere uitbarsting. Om drukte in treinen tegen te gaan bestelt de NS nog eens 88 sprinters. De bestellingen bij een fabriek in Spanje worden vandaag officieel bekendgemaakt, zegt topman van Bokstel. In de fabriek worden in totaal ruim 200 sprinters voor de NS gebouwd. Die zijn goed voor 35.000 zitplaatsen. Het was dit jaar drukker op de weg dan vorig jaar. Het aantal files nam volgens de AWB toe met 20 procent. Hoewel er veel asfalt bijkwam, stond het vooral in de spits vaker vast. De grootste knelpunten zijn in de ochtendspits de A4 van Den Haag naar Amsterdam... en in de avondspits de A27 tussen Utrecht en Breda. De Belgische politie heeft kort na middernacht enkele betogers met gele hesjes opgepakt. Die blokkeerden net over de grens de snelweg A25 vlakbij Maastricht. Zo'n twintig demonstranten hadden een paar pallets en autobanden in brand gestoken en hielden het verkeer op. President Trump heeft tijdens een verrassingsbezoek aan Amerikaanse troepen in Irak geen ontmoeting gehad met premier Mahdi. Volgens de Amerikanen kon dat niet vanwege de veiligheidsmaatregelen. Al was er volgens Mahdi oneenigheid over de opzet van de ontmoeting. Ze hebben wel gebeld. Trump wenst aan de Amerikanen in Irak een prettig kerstfeest. En het weer van het zuiden uit zon. In het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 4 graden in het zuidoosten tot 7 op de wadden. Dit was het NOS Journaal.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 I say oh yes, yet again, can you stop the cavalry Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout I Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love Da dum dum dum ba dum dum dum dum dum dum Wish I was at home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 En de palliatieve afdeling zijn mooie grote kamers. Somber, ze zijn echt somber. Vooral als het mooi weer is, dan schijnt het zon wel. Maar er komt echt geen...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 Hoe lang, hoe lang zou uh, uh, deze tijdelijke situatie uh, zijn...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 Kunnen mensen nog uh, die petitie ja, graag. Uh, uh, tekenen? Graag. En, en hoe, hoe gaan ze dat doen? Uh, dat staat op, uh, het staat op Facebook staat het. En ik heb de lijsten bij uh, de apothekers uh, en huisartsen heb ik weggehaald, omdat bij sommige huisartsen werd helemaal niet getekend. Bij de uh, Beatrixplantsoen hadden ook maar één. Ja, en dan leggen ze de petitie achter een balie. Ja, dan gaan Zit mensen niet. Het dan heb, ziet niemand he? het. Nee. Dus als ze via Facebook of als mensen van, leg ergens in. een lijst neer, leg ik gelijk de lijsten weer neer. Dus het, het loopt door gewoon. Ja. Het hoe, meer, hoe, meer en, en hoe meer we hebben mensen. Des waar te kijken ja. mensen op Facebook, hoe, hoe kom je daar? Uh, nou, dat, dat wel is wel even de, belangrijk. Ja, om ja te maar weten. het staat, het staat, op, het staat uh, volgens mij: is het van uh, terugkeer van Huis in de Duinen. Oké, okay, nou, dat moet dan terug te okay. vinden zijn. Ja. Nou, ik, uh, ik ga hem ik ga opzoeken. Ik, het is heel belangrijk. Ja. ja.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 24.com kun je kijken. Oké, okay, En dan kun wel. je dus uh, je aanmelden. Ja, dank u wel. Nou, ja. goed. Nou, nou ja, het is wel even belangrijk om dat ja, uh, waar om mensen zich te, te zeggen. Dat mensen daar naartoe melden. kunnen gaan. Ja. Petities 24.com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 But in Santa's house there lives a little mouse And Chrissy is her name Oh, Chrissy, the Christmas mouse Lives in the middle of Santa's house And all day long she will run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 You're out riding in your Christmas sleigh Oh, Christy, the Christmas mouse Lives in the middle of Santa's house And all day long she would romp and play And help Santa load his Christmas sleigh Now every day she would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 Day, because she rides on track, track, track. Merry Christmas, everybody. Yeah. Merry ja. Christmas. Wat heerlijk, hè, dit nummer. Van wie was dit dan? Ja, daar word je altijd vrolijk van, ja. hè? Ja. Uh, en bij ons zit uh, Toos Bergen. En uh, een concert natuurlijk. Ja, en, natuurlijk, ja. Kerstconcert. Laatste ja, concert ja. van dit jaar? Laatste concert van deze serie. En? 2018. Wie gaan, wie gaan er komen? Uh, we hebben het Alfons Kamerkoor Cantabile. Ik oh, Cantabile. niet precies hoe je dat uit moet spreken. Ja, cantabille. Cantabile. En uh, het is een a cappella koor. Maar ze worden wel begeleid uh, op het orgel... En, uh, Het orgel van de, en ja, van de kerk, dus ja, oh. een organist komt ook mee en die begeleidt sommige stukken. Oh, en ze zingen uh, kerstliederen uit uh, uh, onder andere Duitsland, uh, ja. uh, uh, uh, Engeland, Noorwegen. En de traditionele Christmas carols die we yep. allemaal kennen. En bij een aantal mogen de mensen ook het laatste couplet meezingen. Oh. Dat staat allemaal uitgebreid Sam, in het programmaboekje, dus dat kunnen ze zo zien. Oh, dus uh, ja, het wordt echt wel uh, een, mooie, een, mooie, uh, dus een mooie start naar de kerstperiode toe. Ja. en uh, Bijzonder. Bijzonder. Ja, ja. ja. ja wij willen en, de en, mensen ook. En dat er mee was. Geven. Ik las ook, er was ook een, een fluit, hè? Ja, een fluitwister. Sanny de jong. Ja. Okay. Ja, ja. Ze heeft uh, twee solo-nummers. Mm -hmm. En ze zingt, ze fluit ook. Uh, ja. ja, ik denk ze begeleidt ook het koor oh, met, uh, met de fluit. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat het uh, prachtig mooi wordt. Uh, dus uh, ik ga niet alles verklappen, maar uh, ja, moet je het dus het, uh, mensen moeten komen hè? Ja, ja, mensen moeten gewoon komen en lekker gaan genieten. En de ja, uh, amazing. amazing, amazing yeah. En uh, ja. gewoon die kerstsfeer over zich heen laten komen. En ja. met het mooie concert uh, ja, op een positieve manier de kerstdagen ingaan. Ja, leuk en dat. Uh, yeah. Dat willen we ja, ze meegeven. Uh, Toos, uh, over volgend jaar. Heb je daar al, is er ja, ja, heb agenda, je daar al iets Ja, de agenda is klaar. Oh. Ik zal hem je geven. Want dan, ja. uh, dan kan jij ook voor... Uh, ja, maar daar zitten ook weer bijzondere mooie dingen. Ja, we hebben ja, hele mooie ook, dingen. Oh, het Heemsteeds... Uh, ja, we hebben een aantal mee, vaste he? items. Ja. He, zoals ja, Prinses Christina Dat is Christina, altijd geweldig. Komkoer. Dat uh, Heemsteeds oh, oh, steeds ja, En het Symfonie Orkest Haarlem is ook een vast item. We hadden... Nieuwe dingen ook wel. Ja, we hebben wat nieuwe dingen. We hadden...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 nou, jij ja, heeft schijnt prostaatkanker te hebben. Dus um, okay. ja. oh, ja. dat is heel vervelend. Want hij wilde heel graag terugkomen. Hij wilde he? heel graag ja. terugkomen. Hij vond het ik, zo ik, gezellig. Of tenminste, ik was er, jaar bij, was er ja. dit jaar bij. Ja. Ja. En uh, ja, die man is ja. zo een prettig en ja. toegankelijk persoon. Hij, ze, hij heeft wel gezegd van als het gaat en als ik uh, kan, dan kom ik. Maar uh, zet het niet op de agenda. Want nee, okay. nee. voor hetzelfde geld kan het niet. Nee, en nee. Dan, uh, dus Martin komt, uh, ja. komt dan ook. En de... we hebben volgend jaar weer de Maastrichten met de kerstconcert.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 De kerst ingaan in nog. Zij, zij, zij zijn zij al eerder geweest? Zij zijn één keer eerder geweest in 2007. Oh, dat okay. is ja.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 Nou, hartstikke ja. ja, goed. Mooi. Nou, uh, uh, ja. Ik zeg, gaan. Ja. Ik zeg komen. Kerk, zeg komen. Half drie gaat de ja, kerkdeur open. open. Het ja. kost vijf euro. Slechts nou, ja. vijf. Daar ja, krijg je voor vijf euro zo'n mooi concert. Ja. En het start om drie uur. Ja. Goed. Dank je wel, Toos. Graag Fijn, gedaan. Fijne kerstdagen. Ja, jullie en, ook. Maar ja. je ja. gaat nog een heel klein stukje van de uh, agenda doen. Want daar hebben we straks geen ja. tijd voor. En dat dan nodigen we de mensen van de. Uh, uh, Ik denk dat ze... Ja. Nou nee, ja, goed. We gaan okay, een klein doen, inderdaad. Ja. Vanavond is er uh, Mark Enthoven hè, in de krocht. Ja. Hij zingt van, uh, van Zonneveld tot Pavarotti. En dat is om 8 uur. Ik hoop dat. dat te gaan redden, want ik wil daar eigenlijk wel heel graag dat naartoe. Dat is wel heel bijzonder. Ja, die is, uh, en hij is toch hier hij geweest? Hij was hier, ja, ja. Ja, mooie stem heeft die uh, ja. man. Goed. Vandaag is uh, ook in het uh, centrum de sprookjeswandeling. Die begint om vier uur en duurt tot zeven uur vanavond. Ja. Leuk, alle kinderen en, ja. Volwassenen en in, uh, ja, precies. En tegelijkertijd is in de...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 Bapen van Zandvoort is er ook de Santa Christmas Barbecue met live muziek van Papa Luigi. Wow, het begint om vier uur vanmiddag. Dus, ja. uh, nee, morgen is dat. Zo morgen. morgen. Dat is ja. morgen om vier. En morgen natuurlijk de klassieke concert met het Alphens Kamerkor Cantabile. Cantabile. Ja. in de protestantse kerk. zoals gezegd om drie uur aanvang en de entree is vijf euro. Ja.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 Dus uh, zet je schrap. Nou, begin. Ik, ik, ik zit begin. klaar, want ja, ik, ik, ik ben natuurlijk ook uh, vele ik ga, loten... Ook ja, natuurlijk. Oh, ja, ja, ja. Ik, ga de, ik ga de 13 opnoemen en daarna mijn lieftallige assistente Ingrid doet dan <laughs> die andere nee, 13. Wij delen, ja, wij delen alles, niet alles samen, maar nee, dit dan wel. De, nou, We gaan beginnen. Een fles luxe drank aangeboden door Grand Café XL, gewonnen door Iris van der Werf. Een fles wijn aangeboden door Hotel Hoogland, onze gastheer. L van Plateringen. Een cadeaubon van 20 euro. Door Bloemsier Kunst Bluis aangeboden. Gewonnen door Joep Tromp. Geen familie van. Boerenkaasje. Ja, dat krijg je, al, dat ja, krijg je altijd achterna ja, geslingerd. Ja, ja, ja, ja. Hè? Nee, de notaris heeft dat getrokken. Ja? En uh, we maken het, geen uh, het, uitzondering. Despersoons, zoals het heet. Boerenkaasje van 1 kilo. Aangeboden door Kaashuis Tromp. What's in de name. Gewonnen door L van der Ham. Cadeaubon van 12,50. Gewonnen door Marianne Vaas, Aangeboden door Rabbel. Een gourmet pakket voor vier personen. Aangeboden door Marcel's Verstheater. Vroeger heette dat de Slager, maar, ja, maar tegenwoordig dan... nee, is dat Nee, het is, een een is wel een theater he? daar, want het ja, ja, ja, ja. ziet er prachtig uit. Vind ik ook. Mag ook wel eens gezegd worden, hè? Ja, vind ik wel. Ik heb de spanning een beetje opgevoerd. Daniela Leder, die heb jij gewonnen. Een cadeaubon van 15 euro. Gewonnen door Yvette van Keulen. Aangeboden door de Zandvoortse Apotheek. Dus voor 15 euro pillen halen. Ja. Uh, dames of heren, hakken vernieuwen. Sjana's. Ze hebben hè. andere dingen ook bij de apotheek hoor. Smeerseltjes, huidverzorging. Ik, ik, ik noem maar wat ja. ik doe. Doe een suggestie. Nee, maar dat <laughs> Meer, mensen niet denken dat je alleen pillen kan krijgen. Dan. Mevrouw hartenveld die heeft dus uh, een paar hakken. Dames hakken in dit geval gewonnen.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 Oliebollen en appelflappen aangeboden door de Oliebollenkraam, gewonnen door M Kist. Een hamburgermenu, ja ja, lekker hoor. Snackbar het plein heeft het aangeboden aan Tromgeroffel, Els, Akda. Dat uh, is kijk, de, waren de Dat waren de eerste dertien. Dan gaan we naar een cadeaubon van 10 euro, aangeboden door Van Vessum, gewonnen door J Plas.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 En een boekenbon van 15 euro aangeboden door Bruna... geworden door de heer of mevrouw T. van der Pels. Dat waren de prijzen van week 51. Hartstikke mooi. En de winnaars krijgen van mij een brief uh, ja. waarmee ze hun prijs op kunnen okay. halen. Ja. Ja. Ja. Hartstikke en volgende goed. week of een e dan is de een e laatste trekking. Ja, klopt. En dan gaan we ook de hoofdprijzen trekken. Tegelijk, hè? tegelijk ja. en, gaan e ja. en gaan dan alle kaartjes die alle oh, kaarten, dus, ja. gewonnen hebben... Nou, dus je zou zomaar theoretisch twee Prijzen kunnen winnen. Ja. Dus de, de weekprijs kan, en, ook en een hoofdprijs. hoofdprijs. Jazeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Weet je wat de hoofdprijzen zijn uh, uit je ja, hoofd, uh, Peter? De week ook, dat weet Ingrid, aan ja. Ingrid uit. Mijn weet hoofd, hart. Hart. Een soundbar ja. aangeboden door stiphout. Een jaar lang.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 En de HEMA die heeft ook een viertal prijzen. Dan kan je denken aan een pizza set, een gourmet set, uh, kaas voor du, een complete set. Nou, hartstikke Wat goed. een prijs. Dus die gaan de volgende ja. week allemaal uit. Ja, nou, dat, dat is extra spannend, tijd hè. Volgende week, week ja, hebben klopt, we extra lange tijd, tijd. ingeruimd om, om alle mensen te noemen. Ja. En ook de, de, de trekking te doen hè. Ja, Twee de trekkingen de officiële, zijn dan, ja, klopt. Ja. ja, Mooi. Ja. Helemaal goed. Dank u wel. Dankjewel. Heel graag gedaan Dank u. Voor, uh, voor, de, voor de komst. Wij uh, gaan een, uh, gewoon een extra muziekje draaien. Nee. Komt er ja, nummer 9 ja. komt er nu aan. Even kijken. Moet nummer 9. Je? Barry Manilow. Rudolph the Red oh, Nose. Mooi. Oh Dat klinkt al een, oh, een, een stuk dear. beter. <laughs> well, you know dasher and dancer and prancer and vixen. <laughs>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 Shout it out with glee Rudolph the red-nosed reindeer You'll go down in history Then how the reindeer loved him As they shouted out with glee Rudolph the red-nosed reindeer you'll go down in history You better keep your nose a red, red rose You better keep your beak tall, pink and sleek You better keep your schnoz, maroon because You will go down in Wat we, Wat, gaan gaan doen, doen? Ja. Wat we gaan zingen zo. Wij uh, gaan uh, praten met uh, Jolande Verstegen Goedemorgen. Goedemorgen Jolande. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Vanochtend uh, nog uh, in, de, in studio de studio met je radioprogramma. <laughs> en, uh, ja, en nu, en nu uh, ben ik hier. Ja. Ben ik in incognito als uh, een van de dennemers van i Tori ja. En we gaan uh, verkleed als gaan we door op door zoals jullie elk jaar al doen. Ja, ik al denk dat het toch wel de, misschien wel de vijftiende keer of Heel lang al. Zeker ja, weten. Ja, zeker, ja. Ja. Tussendoor ben ik wel eens weg geweest, maar uh, ja, er zijn veel, veel mensen geweest. De foto die erbij stond, die was niet helemaal uh, up to date, maar uh, nee, het is altijd maar erg leuk om zitten, te doen. Jullie is een vaste samenstelling van het koor. Ja, gehoor. we zijn niet met zoveel meer helaas. Nee? We hebben nog maar, uh, het hebben was eerst heel groot, hè, ja, dat koor. Ja, ja dan nog kan maar, maar twee sopranen.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 Oh. Daar wordt uh, volgens mij op kerstdag de 24 e gezongen, meen ik. Uh, nee, kerst, de dag voor kerst, Kerstavond. kerstavond. kerstavond. Kerstdag. Ja, kerstavond, de dag voor ja. kerst. Ja, dat ja. Ze, ja, ik dacht dat dat kerstdag heet, kerstavond. Kerstavond, ja. ja. Kijk, daar komt de rest aan. Komen ze eraan? Nou, kijk. Daar kijk, het er is wel een mooi gezicht om te zien. Ze ja, allemaal met hoge ja. Dus echt zo van... En ja, ja, erg leuk. Ja. Dus heeft. en wij, uh, We hebben wel het idee, idee ook dan, om Dingedong te zingen. Dit is een hele moeilijke Dingen Dingedong. En dat ja? gaat de hele tijd door. Ja. Ja. Maar die is erg mooi. En uh, zeker als je in een kerk bent... Ja met akoestiek. Dat is echt nou, dat is prachtig. Geef, geef, ja, het is ja, echt ja, heel mooi. Leuk, ja. Goed, uh, Jan-Peter van ja. komt nu binnen. Nee, we, jullie kunnen, met uh, nog uh, ja. een paar andere mensen. En uh, jullie kunnen Doe je, je, je nog, gaan opstellen. Wat Stel mij betreft. je op ja, en ga... Ik denk dat het handig is als we wij gewoon af, afsluiten. Ja, en dan ja. kunnen we straks zingend... Ja. zingend door uh, gaan naar, uh, gaan naar de kerst. Naar het journaal en de boodschappen. Graag gedaan. Ja, wij sluiten af. We danken Hotel Hoogland voor alle goede zorgen. We uh, danken Koor met zijn mooie kerstrui aan uh, voor de muziek en uh, voor de regie. Dank je wel, Irene. Dank je wel, Gerrie Dankjewel Rutte, voor de presentatie. Voor de presentatie. En, uh, ja, uh, nog even de herhaling van deze uitzending is te beluisteren op donderdag van 8 uur tot 10 uur. Bij uitzending gemist, maar ga dan naar www.cfmzfmzandvoort.nl. Vul de datum en tijd in, maar let op, wel een uur later invullen. Ja.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 Door de nabestaande groep bij Ook Zandvoort van half twee tot 3. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreken u voor al uw vragen over iPad, tablet en smartphone. Ook bij Ook Zandvoort in de Flemingstraat. En elke vrijdag medische gymnastiek bij Pluspunt van kwart over 9 tot kwart over 10. Ook bij de Flemingstraat. Uh, als je informatie wil hebben, kijk bij www.plus.zandvoort.nl. En daar vind je alles wat ja. er voor activiteiten zijn in het pluspunt. En dat zijn er een heleboel. Uiteraard kijk ook even bij de Blauwe Tram. Ja, Ik, want daar zijn mij, ook allerlei daar activiteiten. Daar zijn heel veel activiteiten uh, ja, gekomen ja, die uh, zeg maar een maar beetje splitsen. zijn. Maar ook op de site, op van, de de blauwe blauwe tram. site tram. van de Blauwe Tram. Op de van de Blauwe Tram. www.blauwetram.nl. En dan ja. vind je dat daar. Goed wij geven nu het woord aan Jan-Peter Verstegen en het koor. Veel plezier. Veel plezier en wij gaan uh, En tot de volgende keer. Dag. ding ding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 Ding ding dong ding ding ding ding ding ding dong ding ding dong ding ding ding ding dong ding ding ding ding dong ding ding ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding ding ding ding ding ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding Dankjewel. We kunnen nog niet doen als we nog tijd hebben. een Dat is goed. Hark. Ja, nee, dat is goed. Dat hark. goed. Dat Dat zei zij. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. is Dat Dat hadden we Dat uh, ja. Dat Hebben ging er verkeerd? Jullie gaan het klaar, niet goed. MUZIEK the bows of holy, fa la the season to be jolly, valalala, valalala. the drink the barrel, valalala, valalala. Ancient Christmas carol Fa la la, fa la la la la See the flowing bowl before us Fa la la la fa la la la Strike the harp and join the chorus Fa la la la, fa la la la Lollary and merry measures Fa la la, la la la the song of sun, the treasure Fa la la, fa la la la Fast away the old dear passes Fa la la la, fa la la la Heilige de las is. Laat la la la Laat ik la la Laat ik je vinden. Laat ik je la la ik fa-la-la-la-la la la, Laat -la. <applaus> <Mooie hè. truhend> nou, Is je vinden. Laat ik je vinden. fa-la-la-la-la Laat ik je er nog tijd je Is Laat ik zijn jullie klaar? We hebben nog ruimte voor nog een dood. Ja, nog een okay. uh, ja, dat kunnen we doen. Dank Een mini-concert. mini-concert. Ja, zeker. Ja, dingen nou <truim> Sound of repeat joy, joy. sounding joy, sounding joy, repeat the sound of joy. He rules the world with truth and grace and makes the nations prove the glories of his righteousness. And wonders, and wonders of His love. And wonders of His love. And wonders of His love. And wonders of Merry Christmas, everybody! Uh, Happy Christmas! Yeah. Thank you all.